Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op het congres van de Democratische Partij... heeft Kamala Harris de nominatie voor de presidentsverkiezingen aanvaard. Ze zei dat ze een president wil zijn die mensen verenigt... en die luistert met gezond verstand. In haar toespraak besteedde Harris veel aandacht aan de middenklasse... die volgens haar cruciaal is voor het succes van Amerika. Voor de meer dan 100 miljoen Amerikanen in de middenklasse... wil ze een belastingkorting doorvoeren. In El Salvador komt na 42 jaar alsnog een rechtszaak over de moord op vier Nederlandse journalisten. Ze werkten voor de toenmalige omroep Icon en liepen in 1982 tijdens de burgeroorlog in een hinderlaag van het regeringsleger. De voormalige minister van Defensie en twee legerofficieren moeten terechtstaan. In Limburg is een wandelaar in een natuurgebied gedood door een kudde runderen. Het gebeurde bijna twee weken geleden, maar is nu pas bekend geworden. De 67-jarige man was met zijn hond gaan wandelen in natuurgebied Frauenbos bij Spouwbeek. Waarom de runderen hem aanvielen is niet duidelijk. Sinds het voorval mag er in het natuurgebied niet meer gewandeld worden. Op de NAVO-vliegbasis in Gajlenkirchen, net over de grens bij Zuid-Limburg, is het veiligheidsniveau verhoogd. Volgens de NAVO is er een mogelijke dreiging, maar wat precies is niet bekendgemaakt. Vorige week werd het veiligheidsniveau op de basis ook al verhoogd na een inbraakpoging. In de play-offs voor de Europa League heeft Ajax in Polen met 4-1 gewonnen van Jagiellonia... Volgende week is de return in Amsterdam. De winnaar van de ontmoeting gaat door in de Europa League. De verliezer in de Conference League. Het weer. De dag begint droog en het gaat weer flink waaien. In het noordwesten mogelijk stormachtig. Vanmiddag trekt een regengebied over. Daarna gaat de wind liggen en klaart het nog even op. Het wordt 21 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersabdades. Verkeersabdades.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 The yeah Het ritme, ritme van ZFM Three skies out of my way yeah.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 In El Salvador komt na 42 jaar alsnog een rechtszaak over de moord op vier Nederlandse journalisten. Die liepen in 1982 tijdens de burgeroorlog in een hinderlaag van het regeringsleger. Een voormalige minister en twee legerofficieren moeten terechtstaan. In Rotterdam is een meisje van drie uit een raam gevallen. Ze is met ernstige verwondingen in het ziekenhuis gebracht. Het is al de vijfde keer in drie weken tijd dat in Rotterdam en omgeving een kind uit een raam of van een balkon valt. Het weer, veel wind, vanmiddag trekt een regengebied over en het wordt 21 tot 24 graden. Oh,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 The way